Uur. Goedemiddag, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Je laatste biertje zit er binnenkort rond deze tijd misschien al op. In het nieuwste advies van het Outbreak Management Team staat dat restaurants, kroegen en niet-essentiële winkels om 5 uur hun deuren moeten sluiten. Zou ook gelden voor musea en pretparken. Het demissionaire kabinet had gevraagd wat ze moeten doen om het coronatijd te keren. Je hoort minister Hugo de Jonge. En dat we op basis daarvan maatregelen voorbereiden. En bij al die maatregelen moet je de afweging maken... In welke mate helpt dit daadwerkelijk om inderdaad die kentering teweeg te brengen? Maar ook, ja, hoeveel schade richten we hiermee aan? En dat is een enorm dilemma. Morgenavond weten we meer dan is er weer een coronapersconferentie. Ook als het aan het OM ligt, gaat Willem Holleder levenslang de bak in. In het hoger beroep eisen ze die straf, precies even lang als de uitspraak van vorig jaar. Holleder zou opdracht hebben gegeven voor vijf moorden. Of die ook echt levenslang in de bak moet zitten, horen we in juni volgend jaar. Kinderen vanaf vijf jaar mogen geprikt worden met Pfizer. Volgens Europese medicijnexperts is de prik veilig genoeg. Dat wil niet meteen zeggen dat jonge Nederlandse kinderen ook echt een prik krijgen. Landen beslissen daar zelf over. Veel mensen gaan morgen op je koopjesjacht. Het is dan Black Friday. Voor de zekerheid worden er op sommige plekken maatregelen genomen om te voorkomen dat het te druk wordt. Zo gaan de winkels in een aantal steden in Brabant eerder open. En dan kunnen mensen verspreid over de dag komen. En de dag voor Black Friday is het Thanksgiving. Vandaag dus. Veel Amerikanen staan dan stil bij waar ze dankbaar voor zijn. En het is natuurlijk ook één groot eetfestijn. Deze mensen hebben hun pompoentaart en kalkoen al ingeslagen. Ze hadden alles wat ik nodig had. Everything I needed. People just trying to get gewoon alles om een goede Thanksgiving meal voor hun familie turkey, dressing, uh, cranberry sauce, uh, green bean casserole. Jus the dezelfde dingen, you know. Veel Amerikaanse supermarkten houden hun deuren vandaag trouwens dicht. Ze vinden dat hun cashierers en vakkenvullers hard genoeg hebben gewerkt tijdens de pandemie. En nu lekker moeten uitrusten met hun familie. Het weer, vooral wolken en wat buitjes. Maar er zijn ook opklaringen met wat zon bij een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Er staat ruim 30 kilometer file, maar de meeste files leveren weinig vertraging op. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knoopenten Nieuwe Meer moet je wel rekening houden met een kwartier tijdverlies. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade 9 kilometer en 20 minuten tijdverlies door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. En op de A7 Zaanstad-Horen is de weg ook weer vrij bij de afritweide wormer na een ongeluk, maar de vertraging is nog wel ruim een kwartier.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook roept op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziek Boulevard. Mijn salaris zijn die schoenen met tv Dus ik vroeg mij af van voren. werd jij deed. Ben jij een advocaat die van vroeg tot laat Op de werkvloer staat en alles aanpakt Of ben jij een erfgenaam Heb jij een rijke pa of speelt je vriendje soms bij Ajax Hoe dan ook, ik vind je leuk Zeerend op je aan. Alles of ben jij een effgenaam? Heb jij een rijke pa? Of speelt je vriendjes? soms bij Ajax? Hoe dan ook, ik vind je leuk.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 zou een moord doen zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat doen is ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Gisteren kwam er een besef. Jij duwde iedereen ver van me weg. En dingen die jij tegen me zei. Dat vrienden me hadden.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 Gesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar dat lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen zodat ik je boren vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.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 No Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Katshuis in Den Haag is overleg bezig... tussen de meest betrokken ministers over nieuwe coronaregels. Demissionair minister De Jonge zei vanmiddag... dat er stevige maatregelen nodig zijn. In Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. De wetenschappers hebben nog niet vastgesteld... of de nieuwe variant besmettelijker is dan de nu bekende versies. In Frankrijk is een vijfde verdachte opgepakt... in verband met het bootongeluk gisteren voor de kust van Calais. Daarbij kwamen 27 migranten om het leven... Het weer. Vanavond en vannacht een paar buien. De temperatuur daalt naar net boven nul. Borgen vooral in de middag en avond regen. Het waait dan flink en het is waterkoud. Het wordt morgen een graad of zes. with me, got they own parachute, you ain't scared of heights when you slippin' on goose, party all night like I'm flyin' Blue. you ain't never seen nobody get this loose, Charlie, I can only with the body, what it do, jump with this man, bump to this man, thump to this man, cross to, to this man, got another hit man, hold up, I wanna go up, don't wanna throw up, my click bow up, and every bad chick know us, that's the boy, got us all feelin' high, master Charlie, I'm my Astro now. high rollin', baby, like I'm chokin' on pie, Super Bowl blimp, good year on top, could I be a bird, I gotta be fly, but I'm in spur, and I got come over as I'm lit again. I get on your hot air balloon sky high. Still clubbing like I'm flying at a mile high. It's popping but malicious, help me get right. Keep popping in position after midnight. Moe weed, side chickens up in NY. Think of war, I told a thing Houston women, I jump ship, follow four. One of Miami women that probably adore. Cali is jumping in the switch, I'll a you.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 En als je mij zegt waar, dan sta ik voor je klaar. Je bent mijn grapper, mijn beste vriend voor altijd. Waarmee ik alles kan delen. Als hun probleem is, kom dan langs bij mij. Al zien wij elkaar niet zo vaak. Zal ik er zijn? Back You have your dreams coming true for once in your life. Everybody, I bring your body to Love Town. I'm midnight madness, moonlight gladness in Love Town, baby.